Het was voor festivalfans en concertliefhebbers weer ouderwets refreshen en afwachten. Een uur geleden gingen de kaarten in de verkoop voor vier proeffeestjes. Daarmee kijken onderzoekers hoe we straks coronaproof kunnen feesten. Er is onder meer een danceconcert in de Zikko Dome en een festival op het Lowlands terrein met de Staat en Chef Special. De website was lange tijd overbelast, maar deze jongen is erbij. In een keer zag ik na 10 minuten mijn ooggoed mijn laptop in een keer inspringen op de website. En toen was ik eigenlijk door de wachtrij heen. Ik heb in paniek, heb ik zo snel mogelijk alles ingevuld en eigenlijk tickets uh, gekocht. Nadat ik uh, een mail binnen heb gekregen van dat het gelukt was, uh, heb ik een klein dansje gedaan. Dan heb je nog geen kaartje, dan heb je pech, want alles was binnen een half uur uitverkocht. Veel mensen geven aan dat ze opbotsen tegen een muur van regeltjes en procedures bij de overheid. Je kunt dan onder meer denken aan de Belastingdienst en de toeslagenaffaire. Maar het gaat ook vaak mis bij ministeries en het UWV. Een vijfde van de mensen zegt dat ze niet overweg kunnen met alle regeltjes. Steeds meer landen zien een vaccinatiepaspoort wel zitten. Denemarken en Zweden bijvoorbeeld. En ook Oostenrijk wil dat Europa aan de slag gaat met zo'n prikbewijs. Als je dat laat zien, mag je bijvoorbeeld weer naar het theater of de sportschool. De Europese Unie praat er vandaag over. En in een wijk in Utrecht worden ze gek van een groep hanen en kippen die daar rondlopen. Vooral de hanen zijn erg vervelend aan het doen. Ze vechten, molesteren de kippen en maken vooral veel lawaai. Vier uur s'nachts hoor je gewoon de hanen kakelen. En dan, uh, ja, ik heb twee kleintjes, de is twee. En die worden ook wel eens, uh, wel eens wakker zo, van, uh, van dat gekakel. Die hanen die zo. Kijk, dit geluid, daar worden mensen wakker van. De wethouder die gaat over dierenwelzijn, broedt op een plan om de overlast aan te pakken. Het weer, nu nog zonnig, maar in de loop van de middag wordt de bewolking dikker. En in het zuidoosten kan dan ook een spatje regen vallen. Het is tussen de 10 en de 17 graden. Morgen wordt het een graad of 10. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB.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 de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DVZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook groepend op zaterdag. Heb je klachten zoals hoesten, verkoudheid of verhoging? Blijf thuis en laat je testen.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 Daar zijn we weer op deze middag. Donderdag is het. Donderdag 25 februari. En dan is het weer even tijd voor ZFM Lunchroom van 1 tot 3. En natuurlijk, Lucie is ook weer aangeschoven. Hallo. Ah, hallo Jelmer. Gezellig dat we, we er weer zijn. We hebben er weer zin in op de Zandvoortse zender... 106.9 FM natuurlijk. Je kan via www.zfmsandvoort.nl deze uitzending ook volgen via de webcam. En dan kan je ons nu zien zwaaien met 30 seconden vertraging. Uh, <laughs> deze uitzending, we hebben het even over wat uh, landelijke ontwikkelingen. Natuurlijk de versoepelingen van komende week, want daar zijn we natuurlijk hartstikke blij mee. Ik kom er trouwens achter dat wij samen alleen nog radio hebben gemaakt in deze omstandigheden. Ja, maar goed, ja. hè, dat is alweer bijna een jaar. Er komen uh, betere tijden aan. Er komen betere tijden aan, zeker. We hebben natuurlijk uh, genoeg muziek. We hebben weer nieuwsflits om half twee en om half drie. Waar je op de hoogte wordt gebracht uit, over al het nieuws uit Zandvoort en de regio. We bespreken wat positief opmerkelijk nieuws uit Zandvoort, maar ook daarbuiten. Uh, we hebben nog een liedje van de Sidekick. En natuurlijk als kerst op de taart uh, het recept van de dag. Ook weer natuurlijk aan het einde van deze uitzending ZFM Lunchroom. Uh, ik ben blij dat je luistert. En uh, we beginnen natuurlijk altijd nog even met wat muziek. En deze is uh, wel heel lekker. Het is een vrij nieuw, nummer, uh, vrij nieuw nummer van Olivia Rodrigo. Het heet Driver's License. En deze brak meteen alle records in de muziekindustrie.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 Now I drive alone past your street And all my friends are tired for no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 And you said forever, now I drive alone past your street. Zandvoort heeft het. Ja, Zandvoort heeft het. In Zandvoort leeft het. En jij. En jij. En jij beleeft beleefd het. Kom op, kom op, kom op, kom op, kom op. Beleef het, Dit is het ritme van Zandvoort. It was April. It was April and there was snow I went for a long, long walk Thoughts running around my head, they go How I don't feel no love anymore But then I can't feel my toes So what the hell do I know? And why does town move so slow? Get me out of this hump hole. Too much of me or myself And I'm too raw,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 Je hoorde Smith Burroughs met het nummer I Want You Back In My Life... Uh, hier op ZFM Stantwoord in de ZFM Lunchroom. En daarvoor natuurlijk nog uh, Olivia Rodrigo met Drivers License. En uh, we zijn er weer op de donderdagmiddag. Goedemiddag nogmaals, Lucy. Ja, uh, Allereerst natuurlijk wat we van afgelopen week even moeten bespreken... zijn de versoepelingen die aangekondigd zijn. Eindelijk zijn ze dan daar uh, door het kabinet uh, afgelopen dinsdag natuurlijk. Uh, ja. Want vanaf volgende week kan er weer een klein beetje meer... Uh, met natuurlijk wel de nodige risico's, zoals dat dan wordt genoemd. Uh, ja, ja avond, wat, we, uh, klopt, wat laten, we, laten we eerst even beginnen. Wat was jouw eerste reactie? Uh, dat uh, de scholen weer uh, mogen gaan rijden, maar ook de ouders, maar tot 27 of zoiets. Gaan sporten. Gaan, ja, ja oh, tot sporten was tot 27, en, maar jij valt er weer net buiten bij die scholen. Dat, dat, dat klopt inderdaad, ja. ja de, de, en wat was jouw reactie erop... op gewoon de hele bubza-maatregelen die uh, nu komt? Nou, dat duurt een hele uitzending, denk ik. <laughs> maar hoe ik erover denk... Ik, uh, ik vind het gewoon... Uh, ja, maar hoe ik erover denk... Ik vind het gewoon jammer dat uh, de, de horeca niet open kan. Zoals gisteren ook. Alles dat loopt en doet in het Vondelpark... op het strand, in de duinen. En uh, ik denk dat als de terrassen open kunnen... Ja. ...mogen dat dat al een stuk uh, beter uh, te organiseren valt. Dus ik ben echt voor dat de horeca nu eens een keer aan de beurt is... ...dat ze de, ja. uh, het terras kunnen opengooien. Ja, er ja, zijn ook inderdaad verschillende oproepen doorgedaan... ...ook vanuit de Koninklijke Horeca Nederland... ...en ook in de Tweede Kamer is vandaag een motie ingediend... Uh, ...die dat zou moeten uh, afdwingen. Het uh, is dus nog even afwachten of die motie wordt aangenomen... Uh, wat natuurlijk ook opvalt, hè? contactberoepen. Alle contactberoepen mogen vanaf 3 maart weer uh, hun werk doen op afspraak. Dus zo, zoals het eigenlijk Gelukkig was. Gelukkig voor de kappers. Kunnen we naar de kapper? Jij ook? Ja, ik ga uh, ik ga Ben jij redden. de eerste? Nee, ja, ik ben na Rutte pas. Rutte was eerst. Ik had gebeld en toen zeiden ze van nee, Rutte is eerst. Okay, dus ik ben okay. na Rutte. <laughs> en uh, de, verder heb je natuurlijk dan nog dat sporten. Ja, dat is natuurlijk vooral gefocust op de wat jongere mensen. Uh, winkelen op afspraak. Dus, uh, ja, daar heb ik ook even wat over gelezen. Ja. En uh, ik vind dat ook wel wat. bij, zeg maar, bij de supermarkt staan karretjes buiten. Zoveel karretjes. Zijn ze op? Moet je wachten tot het karretje eruit komt? Ja. En dan kan. Want er mogen maar zoveel mensen naar binnen. Zijn maar dat is iets te veel, ze... maar dat even tussendoor. Ja, ja, iedereen loopt te smijgelen en te smiegelen. Uh, maar bij uh, de tuincentrums en de grotere uh, bedrijven. Ja, Ikea, uh, Hornbach. En dat Hornbach, uh, de tuincentrum, uh, intratuin, noem, noem, noem ze maar op. Daar zou die mogelijkheid toch ook zijn. Daar zouden ze toch ook kunnen zeggen, nou, het is zo'n oppervlakte. We kunnen zoveel karren kwijt binnen. Zo ja, zoals mensen. het eigenlijk was eerst nog. Uh, ja, ja, en nu is het uh, zo, ja, die kleine winkeltjes zullen het misschien nog net een beetje kunnen hebben. Die denken ook van ja, we pakken wat we pakken kunnen. Maar wat de, een groot winkelbedrijf in, in Nederland zegt... het is goed voor de retailers die dat willen aanbieden... maar voor ons, een winkel waar met gemiddeld 25.000 vierkante meter aan oppervlakte is het gewoon niet rendabel om te winkelen op afspraak. Onze, nee. Hun focus blijft dus op het verbeteren van de online ervaring... en het bestellen en ophalen service. Ja, want dus dat blijft natuurlijk nog wel steeds mogelijk. Ja, ja ik denk ook... Bij kleine winkels, dan kan je even 10 minuten doorheen lopen. Maar bijvoorbeeld, iets bij een Ikea of een bouwmarkt, dan kan je beter gewoon afhalen. Eigenlijk ja, gewoon ja. een kast zoeken en zo. Ja, ze geven nu wel de mogelijkheid aan uh, mensen die een keuken hebben gekocht oh ja. of grote dingen hebben gekocht om dus wel naar de winkel te komen. Kunnen, we, ja. kunnen in ieder geval weer koken. Uh, ja, de, de scholen gaan natuurlijk ook weer een beetje open vanaf 1 maart, dus uh, als de vakanties voorbij zijn. Dan mogen die scholieren van de middelbare school het voortgezet onderwijs... Uh, moeten dan minimaal één dag les krijgen uh, op de school. Hoe dat allemaal in de praktijk gaat werken. Want ja, dat moet je ook nog maar regelen als uh, middelbare school. Uh, uh, en dan is er juist weer een maximaal van één dag per week voor mbo-studenten. En universiteiten en hbo's blijven nog uh, volledig gesloten. Uh, ja, hier dit is dan een soort beredenering dat eigenlijk met die mbo-scholen openen, dat daar alweer een extra risico is genomen. Uh, bovenop het OMT-advies zag ik Rutte gisteren uitleggen in het debat. Ja, ik heb uh, het ook allemaal zitten volgen. en Ik raakte de, inderdaad de draad kwijt. Nou ja, de, de, de, de, ik vraag me ook nog wel even af uh, de, hoe het dan altijd zo uh, met elkaar verband houdt en hoe het op elkaar rijmt. Want ik vind het dan persoonlijk zou ik onderwijs die prioriteit geven. Ja, uh, voor, ja, bij, voor bijvoorbeeld de contactberoepen... hoe jammer dat dan ook is... en voor de horeca en al dat soort mensen. Uh, ja. Nu is wel weer gezegd... van we doen er alles aan om de scholen open te houden. Uh, dat hoop ik dan ook. Uh, want de vorige keer is dat natuurlijk ook niet gelukt. Toen moesten ze uiteindelijk weer dicht. Uh, maar we gaan het zien inderdaad. Ook ja. uh, wel uh, zo'n beetje. Uh, en we moeten afwachten... Hè, wat het na de verkiezingen gaat doen. Hè? Want we zijn toch wel een beetje sceptisch. Tenminste, ik... Dat ze nu in één keer wel de risico's gaan nemen uh, zo vlak Ja, de denk je dat? Ja, ja, want 15 dat maart loopt uh, de avondklok natuurlijk af. In de ja, ochtend. dat is nog maar te zeggen. Ja, nee, dat, dat is inderdaad een twijfelgevalletje. Maar uh, het is in ieder geval in die week dat het wel weer iets versoepeld wordt. Als het goed is. Uh, maar ja, we zullen het zien. Maar sowieso denk ik niet dat er heel veel iets veranderd wordt na, na de verkiezingen. Want er moet eerst natuurlijk uh, geformeerd worden. En dus ja. de ministers en zo die er nu zijn, die zullen gewoon. Uh, uh, blijven. Dus wat dat betreft zal er niet heel veel uh, veranderen. Maar voor uh, wie uh, net zoals ik uh, uh, de draad ook een beetje kwijt is op het overzicht van alle maatregelen. Ze staan ook op de, en je bent toch niet schierig goed in, in elkaar draait. Uh, ze staan ook op de website van de Rijksoverheid. Dus daar kan je ja. even... En uh, verschillende nieuwsites natuurlijk. NOS heeft hartstikke mooie plaatjes. Dus uh, ja. dat uh, zeker even bekijken. Uh, ik denk dat we dan uh, inmiddels wel weer een beetje toe zijn aan uh, muziek. Een gezellig muziekje. Hier is gezellig muziek. Hier is uh, oh. Troye-Sivan oh. met het nummer Wild.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 You're driving me wild, wild, wild You're driving me wild, wild, wild You're driving me wild White noise in my mind Won't calm down You're all I think about Running on the music and night eyes.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 Just when you look like that, I've never ever wanted to be so bad. Oh, Trust me, you're me wild. you're driving me wild Wild, wild you're driving me wild Wild, wild You're driving But I can't turn no away and it's driving me wild You're driving me wild You make my heart shake, bend and break But I can't turn no away and it's driving me wild You're driving me wild Leave this blue neighborhood Never knew I could hurt this good me. What?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 Met het nummer 9 million bicycles natuurlijk nog steeds op ZFM Zandvoort. 106.9 FM in de ZFM Lunchroom. En uh, ja, we zijn iets uh, eerder uitgevallen, maar we gaan alweer op naar de eerste nieuwsflits. Want uh, ja, er is weer genoeg gebeurd, natuurlijk ook de afgelopen tijd. Zo, ook met het parkeren, Lucie. Wat, ja, is, uh, wat ja, is daar we, allemaal we, om te doen? En daar maakt ons, uh, mijn collega, onze collega Jan, zich altijd een beetje hard o, do, uh, voor. Ja. Uh, tijdens uh, drukke de drukke zomerse dagen in Zandvoort... Uh, is in Zandvoort de vraag naar parkeerruimte uiteraard heel erg groot. En Zandvoorters ervaren dan ook problemen met parkeren. Vooral in wijken waar geen parkeerregime geldt. Ja. En de gemeente werkt uh, aan een nieuw parkeer- en mobiliteitsbeleid. En vooruitlopend hierop zet de gemeente voor de start van het zomerseizoen 2021... Een aantal maatregelen in om de parkeersituatie voor inwoners van Zandvoort te optimaliseren. Een van die maatregelen is een tijdelijke parkeerregeling in de wijken Park, Duinwijk, Oud-Noord en Zandvoort-Zuid, Tranendal. Van 1 juni tot en met 30 september 2021. Ook wordt het parkeerbeleid voor toeristen verduidelijkt door borden in meerdere talen te plaatsen. Kijk, dat is uh, mooi. Dat laatste was ook een van de wensen natuurlijk van uh, veel bewoners. Ja, ja. en uh, zo wordt voorkomen dat toeristen fout parkeren. Ja, dat is natuurlijk wel handig. Dus er staat er in het Duits, Engels, Frans, Chinees, Spaans. Ja. Zoiets, uh, en, inderdaad. Uh, Gregoriaans. Gre ja, ook dat. Oké. Okay. Ja, en we moeten iedereen meenemen natuurlijk. Ja. Hoe, hoe ervaar je het zelf, het parkeren? Ik heb totaal geen probleem. Nee, ja, jij woont natuurlijk ook in Nieuw Noord. Ja, daar heb je. Dat is nog vrij. Uh, dat is het toch vrije helemaal fout. Vol met auto's altijd. Jawel, maar je ja. hebt zelf geen... Uh, nee, ik las... heb een, uh, ge, een uh, gereserveerd uh, bordje oh, neergezet okay. ja. voor mijn deur. Ge nee, niet. <laughs> Wel, nou ja, wie weet. Je, nee, je weet ik het ga niet. niks zeggen, want dan komen ze allemaal bij mij voor de deur. Ik, ik las niet. laatst ook een straat uh, dat, dat er overal ineens invalide bordjes stonden. Ja, en dat de... geloofden ze ook niet echt. Maar was dat dan ook alweer? Dat was, was dat niet interessant voor? Ik zag het ergens op Facebook, maar... Nee, was niet, was niet, uh, was niet in Zand was nee? mij okay. in, in een wijk in Rotterdam nee. of zo. Nee, oké, okay, laten we die even parkeren. Dan, ja, dan het ja. volgende. Jij hebt iets over een uh, strandpaviljoen. Ja. Want dat zag je dat vond je er wel heel spectaculair uit. Ja, dat, ik, ik zit kijk in de Zandse is dat, uh, ja, de Zandse krant. Er staan uh, twaalf, uh, uh, daar komen twaalf strandbungalows bij. Uh, strandpaviljoen, ahoi. Ahoy, ja. En luister goed, in het figerende bestemmingsplan... Ja. en dat woord, dat intrigeerde mij. Denkt, dat is een woord, dat heb ik nog nooit gehoord. Dus dat zoeken we op. En dat is een ambtelijk woord voor geldend of van kracht zijnde. Dus het is een, uh, een van kracht zijnde uh, bestemmingsplan, strand ja. en duin. Daar wordt in bepaald dat in de zones Midden- en Zuidboulevard... Geen uh, strandbungalows zou zijn toegestaan. Wel mag het uh, op het noordelijke gedeelte van strandpaviljoen Talassa strandbungalows geplaatst worden. In deze zone staan sinds 2019 bij een aantal seizoensgebonden paviljoens. Dus dat zijn uh, ja, reeds bungalows. Begin mei kan de toerist ook bij strandpaviljoen Ahoy... één van de twaalf strandbungalows uh, boeken... Nou, wat goed. En als ik de foto's zie in de dan ziet dat er ja. toch wel ziet heel... Het ziet er wel uit, heel modern uit. En daarachter zie je ook al iets uh, van, van uh, hoe de boulevard dan uh, draait. Dat zo, uh, het zien. plein bij bouwers en hoe dat er allemaal uit gaat zien. Het ziet er... Uh, ja, ik weet dat heel veel oude zandvoorters die willen dat dorps... Die dat dorp, zoals het is. Maar dit ziet er wel Maar echt dit hafer. ziet er echt heel mooi uit. En, ja. Uh, ja, misschien nog iets te veel steen, maar het ziet er wel strak. Uh, ja, ja het, en er lopen inderdaad veel mensen ook, maar die lopen ander, anderhalf meter hier. Ja, inderdaad. Die zijn goed ingetekend door de ontwerper, in ieder geval. Als het maar ja. van het dorp afblijft, van de haltezout afblijft. Dus. Van de haltestraat. oké. Oh, dit ziet okay. er heel erg mooi uit. Ja, ja, ja, zeker. Dan heb ik nog even iets. Uh, want de GGD Kennemerland start deze week namelijk met een uh, campagne. Uh, gericht op de mentale gezondheid uh, van de inwoners uh, van deze regio. Uh, met de campagne Ik ben niet alleen... wil de, uh, wil de organisatie de impact van de coronacrisis... op de mentale gezondheid van iedere inwoner, jong en oud... Uh, uh, onder de aandacht brengen en bespreekbaar maken. Uh, ja, want deze crisis vraagt natuurlijk al heel lang uh, heel veel van de inwoners. En hoewel het einde uh, steeds li dichterbij li lijkt te komen... of we zijn aan het begin van het einde... Met vaccinatiecampagne die ja. langzaamaan in zicht komt. Ja, inderdaad. Dat is nu ook deze campagne uh, Je Staat Niet Alleen. En meer daarover is te lezen op de website ggdkennemland.nl. slash niet alleen. Nou, hartstikke mooi. Tot zover de eerste nieuwsflits. Tot zover Janne. inderdaad de eerste nieuwsflits. Wij gaan weer even over naar de muzikale hoogstandjes. Zandvoort heeft het. Ja, Zandvoort heeft het. In en jij, en jij beleefd het. Kom op, kom op, kom op, kom op, kom op, beleven, beleef het. Dit is het ritme van Zandvoort. just sit Want natuurlijk, uh, dat was dit nummer. Heerlijk om altijd even te draaien, zo halverwege het eerste uur. Uh, Lucie, jij hebt iets tegengekomen over kippen. Ja, ik... Uh, wat is er nou weer met de kippen? Ja, ik weet het niet. Stress en slapeloosheid door kraaiende vechthanen in, uh, in uh, de Utrechtse wijk zuilen. Daar blijken de mensen veel te vroeg wakker te worden door gekraai en stront in de straat. En dat, is, is... dat is eerder iets wat je op het platteland verwacht. Ja, de, ja, maar ja, er blijken daar kippen en hanen door de straten te lopen en uh, hele, hele kippenparade kippen Ja, en uh, intussen broedt uh, de wethouder, uh, ja, ook weer zo, Lot van Hooidonk van Dierenwelzijn op een plan. Zullen we eens luisteren wat de mensen daar, de bewoners van die wijk... Uh, ja, wijten? en ook een keer de kippenmevrouw, zeg maar. De, de kippenmevrouw te vertellen, heeft ja. Het kippenvrouwtje. We gaan kijken. We gaan luisteren. Ja. Ze zijn hier aankomen waaien toen ze klein waren in de zomer. Negen kleintjes, daar zijn er drie van over. En ik krijg gewoon elke dag in ruil een ei, dus ik vind het wel leuk, ja. Ik vind het ook gezellig. Vier uur s'nachts, dan hoor je gewoon de hanen aankakelen. En dan, uh, ja, ik heb twee kleintjes, uh, jongs is twee. En die wordt ook wel eens, uh, wel eens wakker zo van, uh, van dat gekakel. Het is volgens mij het geluidsoverlast. Kijk dit. Het <lacht> is wel leuk toepasselijk. Maar daar hebben mensen last van. En volgens mij, ja, wat ik begrijp, kijk die kippen die hebben wat stront. Maar de meeste mensen vinden die kippen oh, geen probleem. En ook wel gezellig. Mensen strooien ook eten en drinken voor ze neer. Eh, wat weer overlast geeft voor ratten die wel ja, in deze wijk ook bekend is. Dus ja, uh, idealen is het allemaal niet, zeg maar. Ja, dat waren de kippen op een reportage van... Uh... RTV Utrecht. en uh, ja Waar komen die kippen eigenlijk vandaan, Lucy? Nou, de, de dieren blijken dus uit het uh, Julianapark te komen. En de honderden hanen zijn daar inmiddels. In hun zoektocht naar eten vechten ze elkaar de tent. Hanengevechten mogen toch helemaal niet. De kippetjes hebben het nakijken en worden voortdurend aangevallen. Verwond en verkracht. Okay. Door de drukte in het park gaan de dieren de woonwijken in, ja. zoeken eten... en daar houden ze de buurt wakker met hun gekraai. ja, nou, heftig. Ik vind het een heel opmerkelijk iets. We zien de ontwikkelingen tegemoet, maar er ja. is nog meer opmerkelijks gebeurd. Uh, uh, namelijk uh, een vrouw in de Amerikaanse staat Alaska... Uh, die gebruik wilde maken, maken van een buitentoilet... heeft dat moeten bekopen met een wijdwond van een beer... Ja, het is natuurlijk dan een toerist en dat zou nooit gebeuren op het Zandvoortse strand. Maar het dier gebruikte de ruimte onder het toilet vermoedelijk als hol om de winter door te komen in zijn winterslaap. Het wel een goed idee. Ja, zeker. Ja. De vrouw sprong op en keek hun het toilet in, waar haar blik kruiste met die van een, van een dier, een beer namelijk. Samen met haar broer, die op haar geheel was afgekomen, sprintten ze zo snel als ze konden weer terug naar hun verblijf. Hoe zou zo'n beer daar nou komen, hè? Ja, ja, de, ja, waarschijnlijk dus uh, in zijn winterslaap verstoord. Oké. Okay. Ja, uh, ja, en dan is er nog een aardverschuiving. Oh, nabij nou, de Italiaanse stad Genua... is maandag een deel van een begraafplaats in zee gestoord. Over Het afschuwelijk. En daarbij zijn ongeveer 200 doodskisten met stoffelijke overschotten... in de lig, ligur, Ligurische Zee terechtgekomen. Niemand raakte gewond, bevestigde de brandweer deze dag. Ligurische Zee, ben ik niet tegengekomen, hoor. Op de adreskunde vroeger... Nee, ja, dat is een specifieke zee, is dat inderdaad. Maar ze gaan nu inderdaad op zoek naar de stoffelijke overschotten. En uh, die, uh, de aardverschuiving vond maal rond drie uur plaats. En uh, de begraafplaats in het boord was meer dan 100 jaar oud. En was gebouwd op de kliffen langs de kust. Dus het is ook wel een bijzondere plek dat het daar lag. Ah, ja. um, dan nog twee vrouwen. Twee vrouwen, vrouwen ja, ja. In de Amerikaanse staat Florida, daar hebben zich als bejaarden verkleed in een poging een tweede coronaprik te krijgen. Zo meldde de Amerikaanse media vrijdag, afgelopen vrijdag. Het tweetal ja. meldde zich bij een vaccinatielocatie in Orange County... en had zich met mutsen, handschoenen en een bril. Het duo viel door de man toen ze zich moesten legitimeren. Ja, dat dacht ik al. Ze hadden bij het registreren voor de vaccinatie gelogen over hun leeftijd... al dus de politie. De vrouwen hebben een waarschuwing gekregen... Ja. en zijn ja. naar huis gestuurd. Ja, ik vind dat toch altijd wel heel, heel gedurfd van die mensen, hoor. Want dan verkleed je dus helemaal als, uh, als een 80-plusser. en dan kom je <laughs> erachter... oh ja, ik had mo moeten identificeren... <laughs> dat je dat dan even niet uh, bij jezelf bedenkt. <laughs> en op je legitimatie staat je bij 24 zeg. Ja, <laughs> zeker. Ja, 24 of zo. Oh, nou, dan ga je toch niet verkleden. Maar goed, hier is weer even muziek. John Mayer met Waiting on the World to Change. What you get is what you get Heeft het. Ja, Zandvoort heeft het. T-Lex, in zang voor T-Lex. Is op, hé, En jij hé, hé, hé, het hé, hé, hé, Yes yeah.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 92 van Sonje hier op ZFM Zandvoort. In de ZFM Lunchroom, natuurlijk, nog steeds. Uh, heerlijk nummer, al zeg ik het zelf. Maar we gaan nog over naar nog meer muziek. En uh, wel bijzonder muziek. Want deze is weer uitgekozen door uh, mijn sidekick, Lucy. Dus dan weet je wel uh, wat Ja, te dan, weet wel, staat. dan weet je, ja, maar maar wat weet je wel. Wat heb je deze week meegenomen? Uh, ik mee heb genomen. een nummer uitgezocht van, de, van het uh, album uh, Aftermath. En dat is van de Stones. The en, uh, van de Rolling Stones. Ja. Het is het vierde Britse album en het zesde Amerikaanse album van de uh, Stones. En ik heb het nummer uitgekozen, het is uh, uitgekomen in 1966. Gewoon een tijdje geleden. Het is echt een tijdje geleden, ja. Ja. En het nummer heet... Uh... Ja. Paint It Black. Nou, we, we gaan luisteren. Ja, ik uh, had hem vanochtend luisteren. natuurlijk al klaargezet. En, uh, hij klinkt bekend, hij klinkt lekker... Hier zijn dus de Rolling Stones met... Painted Black.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 Zouden we zo een paar keer achter elkaar kunnen draaien, dit nummer. Our House van uh, Madness natuurlijk. Nog steeds ZFM Zandvoort waar je naar luistert. Op deze donderdag 25 februari. Het is alweer bijna maart. En dan uh, kunnen we echt opgaan naar dat uh, lenteweer natuurlijk. Dan moet ook de hele maand uh, lekker weer blijven. Maar meer over dat weerbericht ook straks in het tweede uur van ZFM Lunchroom. Want we gaan nog even een uurtje door. Tot de klok van drie uur. En uh, ja, wat hebben we nog meer? Uh, het volgende uur, Lucie. We hebben uiteraard nog uh, nieuwsflitsen. En we hebben overzicht van uh, Zandvoort en de omgeving. En ook uh, met uh, oog en oor. Debat plaats door. En uh, ook hebben we het nog over de uh, vaccinatie. Die, uh, die, uh, ja, de, de vaccinaties en zo. Uh, hoe die in Zand wordt geregeld. Juist, precies. Ja, er gaat ja. ook een. Uh, er is inmiddels vervoer geregeld voor uh, mensen die uh, er niet naartoe kunnen, zelfstandig. Oh, dat is wel handig, ja. Dan kunnen ze er in ieder geval heen. Uh, en we hebben ook nog een item straks, heel interessant. Uh, wil je daar nou meer over weten? Namelijk over de blauwe tram. Maar dan heb ik het niet over die van, maar echt die vroeger hier heeft gereden. Die wordt gerenoveerd. En die we, komt terug. Nou ja, alles is mogelijk. Dat is de bedoeling. Alles is natuurlijk mogelijk. Je ja, hoort er meer ja. over straks in het tweede uur. Over die blauwe tram en natuurlijk ook nog... De recept van de dag. Tot zometeen een tweede uur van ZFM Lunchroom. We gaan eruit met Carol Emerald met het nummer A Night Like This. Het nummer is het toch wat nog even op de achtergrond doorspeelt. Karo Emerald met A Night Like This. We zijn er zometeen weer met een tweede uur van ZFM Lunchroom. Blijf zeker luisteren. Nieuws uit Zandvoort en de regio. We gaan het ook hebben over Zandvoort in 2040. Wil je daar nou alles over weten? Blijf dan zeker luisteren. Tot na het nieuws van twee uur. Het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.